5 uur. NPO Radio 1, Het Mark Visser. Een tweede uur van Nieuws en Co. met erin Koerdische ooggetuigen in Syrië. die vertellen over de oorlog van Turkije. die al bijna vier weken duurt. En de anti-alcohol lobby ziet kansen. nu de anti-rook lobby steeds mondiger wordt. Hierover daarover ook al in het NOS-journaal. Jan van der Put. Elf organisaties die zich hebben verenigd in de alcoholalliantie... willen meepraten over de kabinetsplannen voor het terugdringen van alcoholmisbruik. De alliantie, met daarin onder meer de Stichting Alcoholpreventie... en zorginstelling Jellyneck, vinden dat de overheid nu veel te weinig doet kabinet wil afspraken om dat te verbeteren, vastleggen in het Nationaal Preventieakkoord, samen met gemeentenbedrijven en sportverenigingen. De alcoholalliantie wil onder meer dat er een verbod komt op goedkope drankaanbiedingen en sponsoring door drankbedrijven. Het woonhuis in Nieuwegein, waar vandaag twee handgranaten zijn gevonden, is door de burgemeester per direct gesloten. Hetzelfde huis werd vorige week al zeker vijftien keer beschoten. De burgemeester wil met de sluiting verdere incidenten voorkomen voor tenminste drie maanden, zodat uh, mensen ergens anders moeten gaan verblijven... en het geen object meer is waar uh, ja, mensen die kwaad zijn zin hebben naartoe komen. Over de bewoners van het pand wil de politie niets kwijt. Vanwege de Vondst van de Handgranaten werd vandaag de straat afgezet... en zijn leerlingen en leraren van een nabijgelegen basisschool geëvacueerd. Niemand raakte gewond. Het OM gaat een vrachtwagenchauffeur vervolgen die twee van zijn wielen verloor. Een vrouw uit Schijndel kwam door één zo'n wiel om het leven. Het ongeluk gebeurde in 2016 op de A2 bij Den Bosch. De Consumentenbond begint een rechtszaak tegen vier grote telecomproviders. De zaak gaat over abonnementen met gratis mobieltjes. Volgens de Hoge Raad zijn dat soort abonnementen een vorm van lening... en hebben klanten recht op terugbetaling. In Amsterdam zijn drie drugsdealers gepakt nadat ze een propje uit de auto gooiden. Daardoor trokken ze de aandacht van de politie. Die vond bij controle in de auto 1,7 kilo kook, 4200 euro aan bankbiljetten... dure merktassen en kostbare horloges. De politie heeft de afgelopen dagen bijna 40 mensen opgespoord die drugs hadden gekocht via het dark web, het deel van het internet dat is afgeschermd voor zoekmachines. Rechercheurs zijn thuis langsgegaan bij de kopers van onder meer cocaïne, LSD en wiet om ze aan te spreken op hun gedrag. Gisteravond en vanmorgen was politie en het openbaar ministerie hebben we een zogenaamde knock-and-talk actie gedaan. We kloppen aan de deur en we hebben daar een gesprek. Dat gesprek hebben we met kopers op het dark web. Want die gebruikers, die kopers op dat dark web... willen we ook laten weten dat ze niet uh, anoniem zijn. Mensen die meer drugs hadden gekocht dan voor eigen gebruik... worden mogelijk vervolgd. Die drugs werden gekocht op de illegale marktplaats Hansa Market. De politie nam de dark website een maand, een maand lang over... om de kopers te achterhalen. Schaatser Jorrit Bergsma denkt dat er bewust vandaag, de dag van zijn 10 kilometer, een artikel in de Volkskrant is verschenen waarin zijn trainer Anema van matchfixing wordt beschuldigd. Dat zei hij in het NOS-programma Studio Sportwinter. Maar ik denk wel dat dit wel doelbewust gedaan is vandaag. Maar weet je dan ook door wie? Nee, nee dat, uh, dat kan ik niet. Dat kan iedereen geweest zijn, toch? Ja. Want we doen nee, allerlei nee. verhalen Wie over heeft er belang bij dan? Ja, die, iemand die, die belang bij heeft om mij uit balans te halen, denk hm. ik. Bergsma eindigt als tweede op de 10 kilometer op de Olympische Spelen. En direct na afloop van de wedstrijd suggereerde Bergsma... dat het kamp van Sven Kramer achter het Volkskrant-artikel zat. Later trok hij die beschuldiging in. De Volkskrant ontkent dat het verhaal over Adema Express vandaag is geplaatst. Het weer vanavond opklaringen blijft droog. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen flinke periode met zon, vooral in het westen. En het wordt ongeveer 7 graden. AWB verkeersinformatie in Den Haag alleen de geest. Vooral problemen zijn er net bij Amsterdam. Hoe is het er nu? Ja, nog steeds niet al te best. Uh, er is een ongeluk gebeurd in de Koentunnel met meerdere auto's. En daardoor is er nu ook één tunnelbuis richting Zaanstad dicht. Dat leidt natuurlijk tot een lange file op de ring van Amsterdam zelf, tussen Slotervaart en Knopend Koenplein. Zeven kilometer en een half uur vertraging. Maar ook op de A5, daardoor veel vertraging van Hoofddorp naar Amsterdam. Tussen Knopend Raasdorp en de aansluiting met de A10 drie kwartier op onthoud omdat veel mensen om gaan rijden staat het inmiddels ook vast op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Aalsmeer en knooppunt Velsen. 13 kilometer in totaal. Nog even naar Rotterdam dan, op de A15 van Rotterdam naar Europoort tussen knooppunt Vaanplein en Spijkenisse, 9 kilometer. Daar is ook een ongeluk gebeurd, de weg is dicht, dus je kunt daar alleen via de af- en de oprit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 Nederland wil uitleg van NAVO-bondgenoot Turkije... over de inval in Afrin, in Syrië. De Turken moeten onderbouwen wat ze doen. Dat ze hun recht op zelfverdediging daar moeten, moeten toelichten. Het gaat ons om internationaal recht. Het gaat ons om proportionaliteit van de, van de acties. Mark Visser. Nieuws en Co. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de Turkse inval. Moet Nederland deze inval veroordelen? Of de NAVO-bondgenoot bijstaan? We spreken zo politiek verslaggever Hans Andringa... Eerst naar En Turkije-correspondent Lucas Waagmeester ook. Maar eerst spraken we met een ooggetuige uit Afrin... een arts uit een ziekenhuis daar. Nicole de Vever sprak met hem. Drie weken geleden begon de Turkse operatie in Afrin. Er komen weinig beelden naar buiten. Wij spraken met een arts uit het ziekenhuis van Afrin. Ik ben Johan Mohammed manager van het ziekenhuis hier. Het enige ziekenhuis in de regio. In het ziekenhuis helpen wij nu alleen maar zware gevallen. Mensen met kleinere kwalen sturen we naar huis. Het ziekenhuispersoneel heeft gezamenlijk besloten hier te blijven. Tot het einde. Veel mensen uit andere delen van Syrië vluchten naar Afrin. Het was er veilig. Maar nu ligt ook deze stad onder vuur. De situatie is zeer slecht en elke dag wordt het erger, zegt Joan. Er zijn veel slachtoffers. Eerst werden de dorpen geraakt en nu vallen er bommen op de stad. Het is hier erg druk. Veel dorpelingen hadden hier hun toevlucht genomen. Vele schuilen bij familieleden. Tientallen mensen zitten in één huis... Dorpelingen die niet konden vluchten, schuilen in grotten, zonder eten of verwarming. Als hij hoort dat het Nederlandse parlement vandaag spreekt over haar vriend, zegt hij... Ik hoop dat het Nederlandse volk en het Nederlandse parlement serieus aandacht heeft voor onze situatie. Wij hebben onze hoop verloren in Europa, in hun democratie, hun menselijkheid. Omdat ze niet protesteren tegen de moord op veel Koerden. Wij roepen de wereld op om ons te helpen. Als wij Koerden worden verjaagd, zullen IS of andere terroristen dit gebied innemen. Contact nu met correspondent Lucas Waagmeester in Turkije. Lucas. Het is natuurlijk wel het verhaal van één man. Hoe, hoe weten we of dit verhaal klopt? Ja, er is hier een totale propagandaoorlog bezig. Hè, aan beide kanten van de grens hier. Daar word je helemaal niet goed van. Uh, er is heel weinig ja, te verifiëren informatie. Maar er is natuurlijk wel wat zuivere informatie. En vooral als je al die informatie naast elkaar legt. Ja, dan kom je tot een lijn die wel strookt met het verhaal van deze dokter. Er wordt meer en meer gebombardeerd. Uh, bestookt in stedelijk gebied in Afrin. En er vallen wel degelijk burgerslachtoffers: kinderen, ouderen, mensen die onmogelijk militant of terrorist kunnen zijn. De Turken spreken dat natuurlijk tegen. Alle doden waarvan ze in Afrin beweren dat het burgers zijn... dat zijn in werkelijkheid mensen van de IPG. Terroristen, zeggen zij. Het Turkse leger zegt dat er nu meer dan 1500 van die terroristen... zijn geneutraliseerd in de drie weken dat deze operatie nu duurt. En het leger blijft volhouden dat daar geen burgerslachtoffers tussen zitten. Nou, Turkije is vanaf dag één in deze operatie... zo vol in die propagandamodus dat we... Ja, met, met die ontkenning eigenlijk heel erg weinig kunnen. En Turkije zit in Europa en Amerika toch wel steeds meer in de verdediging. Dat was vanmiddag ook merkbaar, bijvoorbeeld in Den Haag, in de Tweede Kamer. Ik ga zo verder, Lucas. Eerst even naar Den Haag, dan naar Hans-Andrie gaan. Want in de Tweede Kamer werd er inderdaad gedebatteerd over die Turkse inval... Turkije zegt, ja, wij handelen uit zelfverdediging. Ja, Turkije is lid van de NAVO. Dat is een zeer complicerende factor, eh, trouwens. En eh, het land beroept zich op het zogenaamde artikel 51 van het eh, NAVO Handvest. En dat artikel dat geeft landen de mogelijkheid om een aanval te doen. Uit zelfverdediging. Maar dan moet je zo'n aanval wel goed kunnen onderbouwen. En dat is nu, vinden veel landen, uh, toch onvoldoende gebeurd. Turkije zegt dat uh, die Koerdische uh, beweging IPG een bedreiging is voor uh, Turkije. Veel landen geloven dat niet, die denken eigenlijk dat uh, Turkije sowieso de Koerdische invloed in de regio terug wil uh, dringen. Dus uh, ja, dat antwoord daar uh, wachten de landen nog steeds op. Ook Den Haag. Drie weken zijn voorbij, maar echt een bevredigend antwoord is nog niet gekomen. Want uh, de toenmalig minister, moet ik zeggen, Zelstra, die zei toen uh, zelfverdediging, daar hebben we op zich respect voor... maar we willen wel bewijs zien, dat is in die drie weken niet gekomen. Hoe, hoe gaat het dan nu verder? Nou ja, dat is precies het uh, dilemma wat, waar nu de Kamer mee zit. Hoe, hoe gaan we verder? En je ziet ook dat hier een scheiding tussen uh, de partijen in de Kamer ontstaat... Want bijvoorbeeld de SP, de PVV, GroenLinks en de Partij van de Arbeid... die zijn wel een beetje klaar met het wachten op antwoorden uit Ankara. En die willen dat Nederland zich inzet... voor een internationale veroordeling van Turkije. Nogmaals, die goede reden voor die zelfverdediging is nog niet gegeven. Dat vindt ook Bram van Ooyek van GroenLinks... in het debatje met en Broeke van de VVD. Ze moeten wel met bewijs komen. En we betreuren dat ze dat niet doen. Ik denk dat misschien landen als Nederland uit het gelid moeten stappen en zeggen het heeft ons nu lang genoeg geduurd. En wat er dan gebeurt, weet ik niet en weet de heer Ten Broeke niet. Niemand heeft de wijsheid in pacht, maar we moeten wel stelling nemen. Daarom pleiten we ervoor om nu de druk op de Turken te verhogen... om uh, meer NAVO-betrokkenheid daarin te brengen. De uh, Nederlandse regering doet dat sinds vorige week. En mijn vraag aan de heer Van Ooyk is dus... zou je in plaats van nu direct te gaan wapperen met een eenzijdige veroordeling is hij niet van mening dat de Nederlandse regering juist heel verstandig opereert... om de druk nu wel binnen NAVO-kring, dus binnen eigen kring, te verhogen... door artikel 51 af te werken en daarna ook te zeggen... vrienden, zo zijn we in een bondgenootschap niet met elkaar getrouwd. Ja, dat afwachten, dat kost natuurlijk ook weer tijd. Tijd waarin de aanvallen... Op, op, op Syrië, op dat Syrisch grondgebied, verder gaan. Ja, uh, Den Haag zou wel een sterkere veroordeling willen... maar het is heel bang dat het internationaal geïsoleerd komt te staan. Dat het te ver vooruit loopt bij de meningvorming binnen de NAVO... of binnen de EU. Uh, Den Haag pleit voor gezamenlijke stappen. En uh, ja, dat is ergens natuurlijk heel triest... want uh, dat kost inderdaad uh, tijd en meer slachtoffers. En de SP die zegt dan ook tegen minister Kaag... dat is de vervanger van uh, Halbe Zijlster als minister van Buitenlandse Zaken... dat... Nu niet met een veroordeling komen in Turkije wordt het gezien als een teken van zwakte. En dat gaat weer ten koste van veel slachtoffers, en zal weinig resultaat opleveren. Tot wanneer geeft u dan Turkije de tijd om dat bewijs te leveren? De minister, ik ben het met u eens dat naarmate de onderbouwing of mondjesmaat of in zeer beperkte vorm ons toekomt of helemaal niet... dan zullen we op dat moment, als we alle fora hebben bewandeld... een hele heldere inschatting kunnen maken. Maar dan hebben we ook nog, eh, als in land van het volkenrecht... een extra poging gedaan om deze onderbouwing... we spreken niet van bewijslast, onderbouwing te verkrijgen. Dat is belangrijk, ook in het kader van mogelijke vervolgstappen. En de NAVO-bondgenoten of binnen EU om die mee te krijgen. Het meekrijgen van de bondgenoten binnen EU en NAVO... daar gaat het Den Haag om. En uh, tot die tijd krijgt de Turkije nog de ruimte... om een goede reden alsnog te geven voor die inval binnen Afrin, Die past bijvoorbeeld binnen het handvest van uh, de NAVO. Maar het krijgt dus ook de tijd om door te gaan met de aanval in Afrin. Hans Andringa in Den Haag. Terug naar Lucas in Turkije. Um, ja, als je dit zo hoort, een verdeelde kamer... niet heel stevige geluiden in Nederland... Uh, gaan überhaupt de Turken zich er iets van aantrekken? Nou, van dit soort discussies uh, wil de Turkse regering sowieso helemaal niets weten. Hè. Hier in het binnenland niet. We hebben er eerder ook wel verslag van gedaan... Hè, hoe hier in Turkije iedere vraag die over die operatie naar vrienden gesteld wordt... wordt gezien als collaboratie, als propaganda voor de vijand. Al bijna 700 Turken zitten hier uh, vast om die reden, zijn opgepakt... Uh, maar ook uh, het buitenland heeft uh, volgens de Turkse regering helemaal niets uh, te maken met wat Turkije en Afrin aan het doen is. Hè? President Erdogan zegt al weken, wij hebben geen toestemming nodig van anderen. We doen wat wij nodig vinden om de terreur aan onze grenzen te bestrijden. Hij voelt al helemaal niet de aandrang, denk ik, naar wat er He, uh, vorige week ook weer gebeurde tussen Nederland en Turkije... om naar Nederland te luisteren. Dat ligt natuurlijk wel iets anders. Daar hebben ze in de Kamer wel gelijk in als straks de hele NAVO. Alle ja. bondgenoten samen hier tegen te hoop gaan lopen. En dan krijg je echt een geschilpunt binnen de NAVO... en komt Turkije alleen te staan. Maar ja, zelfs dan, wat kan de NAVO dan doen? Behalve druk verhogen? Ja, niet heel erg veel, denk ik. En de strijd zelf, want die is nog gaande. Turken zelf zeiden aan het begin... nou dat gaat niet heel lang duren... Nou is dat natuurlijk, een begin ja. kun je ruim nemen, maar dit is toch niet wat ze ja. verwachten. Als je dat dan zo, zo, zo brachten ze het in ieder geval. Ja, nou ja, ook dat is natuurlijk, je verwacht het niet, onderdeel van een groot propagandaspel. Het Turkse leger eh, en aan hun zijde milities die, die zich eh, het vrije Syrische leger noemen. Een hele bonte mix van militanten. Eh, die maken inderdaad maar heel traag vorderingen. Als je op de kaart kijkt, zie je dat ze echt knagen aan kleine stukjes van het grens. En toen was het contact met Lucas helaas weg. Daar steeds wel terrein winnen, maar het is absoluut ge ja, geen een walkover. Je, je valt nu een paar keer weg. Uh, Lu uh, Lucas, sorry. Zegt de Turkse regering, sorry. Oh, joh, ja, zij, ja, ja je viel een paar keer weg. Dus misschien dat je heel even je, je antwoord opnieuw kunt geven. Dat is denk ik het beste. Nou, wat je je vraag klopte. Het is inderdaad geen walkover van de Turkse leger. Hè? En de Turkse regering zegt dan dat is nou juist omdat wij heel behoedzaam te werk gaan, omdat we zo weinig mogelijk burgerslachtoffers willen maken als we zouden willen. Dan gooiden we dat hele Afrin in een paar dagen plat. Maar anderen zeggen eh, toch ook wel dat de Turken gewoon eh, ja, stuiten op zwaar verzet. Eh, er zijn inmiddels meer dan 30 Turkse militairen omgekomen in Afrin. De IPG heeft een, een route in Syrië waarlangs zij versterkingen kunnen aanrukken, doen dat ook. Dus dit kan een hele trage, een hele lange strijd gaan worden. En dat is in een oorlog meestal een slecht teken. Dan is de vernietiging groter, het aantal slachtoffers en het aantal vluchtelingen groter. Dus het is nu drie weken onderweg en het is uh, allemaal geen best beeld uh, tot nu toe. Lucas Wagenmeester vanuit Turkije, dank je wel. Verkeersinformatie bij de AWB in Den Haag, alleen de geest. De meeste vertraging is er vanmiddag aan de westkant van Amsterdam... door een ongeluk bij de Koentunnel. Maar het zuiden doet nu ook een klein beetje mee... op de A67, Belgische grens Eindhoven. Tussen Hapert en Knoop Hocht is de vertraging ongeveer een half uur. Er stond een tijdje een auto met pech, maar die is inmiddels weg. Een aantal drugsgebruikers kreeg vandaag een bezoekje van de politie. Ze hadden online drugs gekocht via een site... die de Nederlandse politie in samenwerking met de FBI had overgenomen... Contact nu met Nanina van Zande, coördinator van het Dark Web Team van de politie. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe was het ook alweer gelukt om die website over te nemen? Die website hadden we overgenomen naar aanleiding van een tip die we hadden gekregen. En op basis van uh, goed rechercheerwerk van een aantal uh, collega's uh, konden we uiteindelijk uh, de locatie uh, ja, vinden. En dan was u de baas van, van die site, de Hansa Market. Toen waren wij inderdaad voor 27 dagen de administrators van die marktplaats. Ja, een hele unieke, unieke kans. En daar zaten veel kopers op. En gisteravond en vanochtend zijn jullie langs de deur gegaan. Ja, klopt inderdaad. Uh, we hebben inderdaad uh, naar de Hansa Markt, dus in juli vorig jaar, down gehaald. En uh, verschillende informatie gevonden. Inderdaad van verkopers, maar ook van kopers. Nou ja, dat betekent niet gelijk dat we alle adressen hebben. Dus daar hebben we ook wel een en ander op moeten rechercheren. Maar inderdaad, dat uh, was voldoende om uh, gisteren en vandaag uh, bij ze langs te gaan. Is dat gebruikelijk dat de politie dat doet? Nou, dat is op dit moment nog niet vaak gebeurd. Uh, in sommige gevallen gebeurt het wel op andere criminaliteitsthema's... maar voor Darkweb is het echt nieuw. Maar het is wel heel erg belangrijk om te laten zien... dat je op het Darkweb niet anoniem bent. Is dat ook voor het eerst dat die mensen er dan dus achter komen? Of, of, of word je nog gewaarschuwd? Of is het echt meteen, uh, staat er ineens politie voor je deur? Dat je iets ook nee, er... thuis hebt uit te leggen? Ja, nou ja, die gevallen die hebben wij ook meegemaakt inderdaad. Ja. Nee, wij stonden inderdaad gelijk voor de deur. Gisteravond vanaf een uur of zes en vanmorgen vanaf een uur of half zeven hebben collega's inderdaad aangebeld bij 37 mensen in Nederland. En wordt er dan ook huiszoeking gedaan? Nee, nee, we hebben wel voldoende aanwijzingen om met deze, met deze mensen gesprekken aan te gaan. Ook over de strafbare gedragingen. Uh, van een aantal gevallen ging dat over gebruikershoeveelheden. En daarvoor was het Nolk en Tolkgesprek gesprek de afdoening. Nou, een merendeel had eigenlijk meer dan die gebruikershoeveelheid besteld. En dat betekent dat het Openbaar Ministerie nog ja, hun afdoening gaat bepalen. En hoe reageerden ze? Nou, de meesten waren enorm verrast, onaangenaam verrast, kan ik wel zeggen. Um, hoewel ook een aantal mensen zeiden dat nadat de handzaam market is opgerold... ze mogelijk toch wel de politie hadden verwacht. Ja. Maar ja, de meesten hadden eigenlijk gedacht dat ze dus een stuk anoniemer waren, dan ze, waren uh, ja, dan ze eigenlijk waren. En ook hadden ze... Ja, Dachten ze vaak dat het onschuldig was? Hè. Zagen ze op de media wat het Dark Web was en hoe makkelijker het was om waar wat te bestellen? Ja, en daar misschien ja, te weinig rekening gehouden met ook de risico's die daaraan verbonden zijn. Dus dat wilden we die mensen ook echt meegeven, dat het niet zo onschuldig was. En dat wij als politie gewoon vrijplaats op het Dark Web eh, nou, niet accepteren. En met wie werken jullie dan samen om aan die adressen te komen? Met, met de internetmaatschappij? Of? Nou, Ik kan helaas niet te veel uh, vertellen over op welke manieren wij onze informatie zullen ja. helemaal ontsluiten. Um, maar voornamelijk betekent dat dat we gewoon binnen de politie heel veel uh, ja, werk hebben gedaan. In sommige gevallen betekent het ook wel dat we met uh, bepaalde private bedrijven uh, vorderingen hebben gedaan. Maar dat verschilt een beetje uh, per geval. Daarnaast hebben we in dit geval ook met de Amerikanen samengewerkt. Dus uh, de DIA en de FBI en de Die hebben tegelijkertijd, dus ook gisteren en vandaag, ook bij uh, verschillende Amerikaanse kopers... Een Gebracht. Hoe belangrijk is het preventieve effect wat hiervan uitgaat? Sorry, wat zei je? Het preventieve effect, als je dit zo hoort dat het dus kan gebeuren... dat de politie bij je aan de deur komt? Nou ja, we hopen inderdaad uh, dat hiermee ook wel... en dat die preventieve werking daarvan uitgaat. Uh, maar ja, wat we toch willen laten zien... heel veel mensen denken dat het anoniem is en dat je dit zomaar kunt doen. Maar ja, dat, dat is dus niet zo. We willen echt laten zien... Of je nou koper bent, verkoper bent, wij kunnen je gewoon vinden. En nou ja, dan zullen we ook alle passende maatregelen nemen... om te zorgen dat het niet nogmaals gebeurt. Danina van der Zander, de coördinator van het Dark Web Team van de politie. Dank u wel. It really looks nice. a perfect situation. From your perfect life. Girl, you look amazing. When you edit your eyes, tell me what you're chasing. And baby, please don't lie. Please don't lie to me. Do you have it all? Please don't lie to me. You know I can't ignore. When you're posting for a perfect picture, why you hide behind your pretty smile. Please don't lie. Please don't lie to me. I want you Don't Lie, nou daar weten we sinds deze week alles van. Hij is van Hugo Helmich, We hadden net het vorige uur iemand uit Finland. Een singer-soulwriter, of een soulzanger eigenlijk. En hij komt uit Denemarken. Dus je Rules vandaag bij Nieuws Co. Ja, Nederland rulede op de schaatsbaan tot vandaag. Fans van Sven Kramer zaten op de tribune... om die verrichtingen van hun held op de 10 kilometer te volgen. En vooraf was natuurlijk de verwachting dat Kramer goud zou pakken. Maar het liep allemaal anders. Verslaggever Josephine Treji volgde de fans. Twee hey, jongens hier helemaal in het oranje. Wat heb je aan? Een cake? Uh, het is volgens mij officieel een uh, kardinaalspak. Maar het is eigenlijk gewoon omdat het zoveel mogelijk oranje moet zijn. Hey, hoe zit je hier vandaag? Uh, zenuwachtig. Nou, alles op de team van Kramer. Hè. Daar, uh, daarvoor zijn we hierheen gekomen uiteindelijk. Wij zeiden al, als het vandaag niet lukt... is dat eigenlijk gewoon een smet op de hele reis. Mogen we eigenlijk praten? Ja, nu wel weer als ze daar gestart zijn. Ja, nu mag het gewoon weer. Uh, ja, mijn gevoel is dat Kramer het ook echt wel gaat doen vandaag. Meneer, daarnaast is ook niet uh, te missen. Mooie uh, muts op met daarop allemaal vlaggetjes. En Jorrit heeft twee vlaggetjes. Ja, ken ook hoor. Of krijg ik ruzie misschien met sommigen. Heeft u een uh, lievelings? Ja, ik hoop dat Sven wint. Ja? Ik was erbij in Vancouver en in Sochi toen het niet lukte. Dus nu moet even de cirkel rondkomen, hè? ja. Hoe was dat toen? Afschuwelijk. Toen ik de hoeveel met de wissel misging, ja, dat was uh, niet te bevatten. Maar ja. u bent wel vaker dus geweest op de Olympische Spelen? Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Hoe ik... dus het is de tiende keer dat ik naar de Olympische Winterspelen ga. Sinds uh, Sarajevo 1984 heb ik ze allemaal gezien, ja. En wat is er dan zo mooi aan voor u? Ja, dat is uh, de spanning van de wedstrijden. Het is zoiets speciaals omdat het in één keer in de vier jaar is. U heeft de verrekijker al gepakt? De tijd is een slecht te lezen hier. Het uh, is wel een heel erg groot gemist hier dat er uh, zo kleine letters zijn. Want dan besteden ze een miljoen aan het stadion. Dan kan er niet voor een paar duizend euro. Daar hebben we heel veel klachten gehoord. Cool, nou is niet stil, hè? Ja. Hoeveel heeft deze trip jullie nou gekost, ongeveer? Per persoon, denk ik, inclusief verblijf hier, 3500 euro. Maar ja, dat is wel iets waarvoor je anderhalf jaar geleden kaartjes koopt... ...en waar je dus echt naartoe leeft. Dus dat maakt al veel goed. Op, Wat is er? Het ga gaat niet, ga niet zo lekker nog, uh, laat het daarop houden. Het is uh, allemaal net iets te langzaam. Maar we hebben nog even. Ja, we hebben nog even. Maar uh, zijn rondetijden lopen nou al echt uh, op. En om dat om te draaien is uh, best pittig. Dit, dit gaat, ja. Ik denk dat hij geblesseerd of ziek is, want dit is niet, ja, dit is niet zijn normale niveau. Zit die vlaggetjes op je muts? Gaan we dan niet als Sven er afhalen? Nee, we gaan Sven niet afvallen hè. Zo zijn we niet. Nee hoor. Hij blijft natuurlijk een ontzettend groot kampioen. Absoluut. Nou, Hoe het, het ultieme zijn als hij vier jaar doorgaat en dan uiteindelijk uh, goud willen. Hey, over vier jaar naar China? Ja, als kramen gaat ga ik mee. Jij? Ik ook. Zolang kramen gaat, gaan wij ook. Uh. Zo, meteen nu roken en de tabaksindustrie steeds verder onder vuur liggen... is het tijd voor de volgende sector, de drankindustrie. En ons belangrijkste verhaal om zes uur. President Trump houdt op dit moment een toespraak... over de schietpartij op een school in Florida. Dit school zijn er, zijn er in de VS al meer dan vijftig schietpartijen op scholen geweest. Wij zijn nieuw, nieuw ten. Wij lenen geld aan bedrijven, helemaal digitaal.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 Coratio, de beste mensen voor een tijdelijke of vaste invulling. Kijk op ambitie en administratie.nl. NPO Radio 1: Nou, 6, Jan van der Putten met de hoofdpunten. Een op de zes kinderen wereldwijd groeit op in een crisisgebied, zegt Save the Children. De hulporganisatie vindt dat deze bijna 360 miljoen kinderen veel beter moeten worden beschermd. Elf organisaties uit de gezondheidszorg willen meepraten met het kabinet over drankmisbruik. Het kabinet wil afspraken maken met gemeenten, bedrijven en sportverenigingen over drank en over roken. En de gezondheidsorganisaties willen ook meedoen. Het woonhuis in Nieuwegein, waar vandaag twee handgranaten zijn gevonden, is door de burgemeester per direct gesloten. Hetzelfde huis werd vorige week onder vuur genomen. Over de bewoners wil de politie niet kwijt. En de vrachtwagenchauffeur uit IJzendoorn moet voor de rechter komen. In mei 2016 verloor zijn truck twee banden. Waardoor een vrouw uit Schijndel om het leven kwam. Het OM vervolgt hem voor dood door schuld. Willemijn Aubert, vanochtend in het oosten, heel klein beetje sneeuw. Dat klopt. In het westen niet. En daar begonnen ook als eerste de opklaringen weer binnen te komen. Het is echt wel wat zonneschijn geweest. In het zuidwesten liep de temperatuur zelfs op naar 11 graden. Terwijl het in het noordoosten echt onder die bewolking met nog af en toe wat neerslag... een heel stuk frisser was met 4, 5 graden. Dus dat scheelde echt wel een boel. Maar die opklaringen die breiden zich steeds verder uit. Hebben ook vannacht eigenlijk overal mee te, mee te maken. En er is natuurlijk neerslag uh, gevallen. In de nacht daalt de temperatuur. Vooral landinwaarts tot iets onder het frispunt. Dus lokaal kan het echt wel uh, gladder worden. Hm. Ik denk aan zee dat die problemen er helemaal niet zijn. Maar dus vooral echt uh, wat dieper landinwaarts. En morgen levert uh, nou ja, die, leveren die opklaringen ons een uh, zonnige dag op heel, op heel veel plaatsen. Misschien later in het noorden wel wat meer bewolking. Er is een kleine kans op een enkel buitje, maar... Het is ik denk dat het eigenlijk geen naam mag hebben. Hoe is met de wind? Want dat kan ook nog voor de gevolgen. Ja, dat valt op zich wel mee. Morgen boven land staat er een meest matige wind. En aan zee een vrij krachtige wind. Dus ik denk dat dat op zich wel, wel meevalt. In het weekend neemt die wind nog verder af. Dan hebben we echt een, een zwakke wind. Die er staat dankzij een uitlopen van een hoger drukgebied. En dan is het, denk ik, ook overal droog. Af en toe zonneschijn. Af en toe wat wolkenvelden. Maar volgens mij een vrij aangenaam weekendweer. Volgens mij ook. Klinkt helemaal niet slecht. Willen wij, dank je wel. Bekijk informatie bij de ANWB hoe is bij de Koentunnel. Ja, daar gaat het ietsje beter nu bij Amsterdam. Daar zijn in ieder geval alle rijstroken weer vrij. Er staat nog wel een file van 6 kilometer vanaf Amsterdam Slotervaart. Maar de vertraging is nog maar een kwartier. Wat minder goed gaat het op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Knopend Kooimier en Akersloot 6 kilometer. Daar is de vertraging meer dan een half uur. Want er ligt een spanband op de weg. En daardoor zijn er maar liefst twee rijstroken dicht. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Veel vertraging tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht. Een half uur ongeveer. En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 Hij is de godfather van de elektronische muziek. componist en performer Jean-Michel Jarre. Sinds hij 40 jaar geleden een mega-hit had met het album Oxygen... bleef hij zichzelf vernieuwen. Vanavond in het Uur van de Wolf de documentaire... De reis van Jean-Michel Jarre. Direct na Nieuwsuur bij de MTR op NPO 2. Het Oranje Fonds organiseert ook dit jaar weer NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Word ook één dag vrijwilliger en ga klussen...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 Kijk op museumdefundatie.nl Het is zes minuten over half zes. De aangifte tegen de tabaksindustrie krijgt steeds meer bijval. Vandaag sloot het Longfonds en de Vereniging van Verpleegkundigen zich erbij aan. En nu kondigt het Instituut voor Alcoholbeleid stap aan... dat het ook een alliantie gaat smeden. U begrijpt het al, tegen de gevaren van alcoholgebruik. Directeur Wim van Dalen van het Instituut voor Alcoholbeleid... legt uit wat de bedoeling is. De alcoholalliantie is nieuw. Dat betekent dat uh, een flink aantal organisaties die zich op dit gebied uh, manifesteren, ook de hulpverleningsorganisaties onder andere, dat die samen uh, gaan pleiten voor een, uh, een aangepast nieuw alcoholbeleid. Nou, zijn er in Nederland al jarenlang, decennia lang, kan ik wel zeggen, allerlei samenwerkingsverbanden om het gebruik van alcohol tegen te gaan. Waarin wil de alcoholalliantie het verschil maken? Wij vinden nu dat de maatregelen wel bekend zijn, we hebben ook heel veel gegevens over alcoholproblematiek. We weten precies wat er aan de hand is. Maar daar wordt in beleidstermen nog onvoldoende naar gehandeld. Dat betekent stop met die reclame. Stop met die sponsoring. Tenminste zo actief als het nu plaatsvindt. Stop met hele goedkope aanbiedingen van alcohol. En zorg ervoor dat er niet nog meer verkoopplaatsen komen in Nederland... zodat alcohol eigenlijk ja, bijna aangereikt wordt als je door de winkelstraten loopt. Ik lees dat u een alcoholalliantie start naar het voorbeeld van de rookalliantie... Die rookalliantie is natuurlijk nu in de picture... vanwege het feit dat zij aan het procederen is tegen de industrie. Of wil procederen. Is dat ook de bedoeling van deze alcoholalliantie? Het is niet uitgesloten dat we op een gegeven moment gaan procederen. Dat is in Frankrijk ook al gebeurd, een paar jaar geleden. Omdat alcohol zo schadelijk is voor het ongeboren kind. Dat heeft geleid tot een verplichte vermelding... van een waarschuwing op de flesjes in Frankrijk. Dus het kan wel succes hebben. We gaan ook niet in onderhandeling met de industrie... Maar we gaan wel tegen zeggen, wij willen, en dat zegt Europa ook duidelijker... wij willen dat er echt goede informatie, eerlijke informatie over jullie product... wat natuurlijk door veel mensen lekker wordt gevonden... maar wat ook zijn belangrijke schaduwkanten kent. Eerlijke informatie op de producten? Op de producten. Een beetje analoog aan de sigarettenpakjes waarop staat roken is dodelijk. Wat willen u op die, op die flesjes hebben staan? Nou, Ik vind dat duidelijk moet zijn dat alcoholverkeer heel schadelijk is dat alcohol en zwangerschap echt heel veel risico's met zich meebrengt. Maar ook alcohol en kanker. Dus dat je daar ook, ja, klinkt natuurlijk hard... maar dat je er ook echt dood aan kunt gaan. Is het zo dat als u zegt... uiteindelijk zou het kunnen dat we gaan procederen... bent u zelf ook bezig om die, die juridische kant voor te bereiden? Nee, we zijn niet bezig om die juridische kant voor te bereiden. Dat vergt een hele zorgvuldige voorbereiding. Dan moet je ook heel goed weten wat je precies wil. Wij denken dat we met overheidsmaatregelen ook al een heel stuk verder kunnen komen, overheidsmaatregelen die echt goed te verdedigen zijn, waar ook dit kabinet best mee kan gaan komen. Ook omdat in andere landen daar ook sprake van is. In Schotland is al sprake van het invoeren van een basisprijs voor alcohol... zodat er niet zo gestunt kan worden in de supermarkt. Uh -huh. In Ierland zijn ze mee bezig om de reclame sterk te beperken. Dus daar willen we ook al aan spiegelen, aan die landen. En daar kan een overheid zich ook aan spiegelen. Daar kan een nieuwe staatssecretaris aan spiegelen. Zonder dat je met maatregelen komt... Waar de gemiddelde Nederlander nu heel erg van gaat schrikken. Ja, dus vooral om de excessen van het alcoholgebruik in te dammen, niet voor een verbod op alcohol? Nee, een verbod van alcohol is echt, voor ons echt ook niet alleen ondenkbaar... maar ook niet realistisch. Dus aan dat biertje wat ik wil drinken, daar komt u niet? U mag blijven drinken wat u wilt. Wat, wat zijn de eerste concrete maatregelen die u misschien dit jaar al wil bereiken? Ik wil graag bereiken dat de nieuwe drank- en die op stapel staat, dat daarin ondubbelzinnig staat dat de regels die er nu zijn op het gebied van de verkooplocaties, dat die gehandhaafd blijven. Met andere woorden dat het niet verruimd wordt. We willen ook nadrukkelijk graag dat de sponsoring beperkt wordt. En laat ik maar één simpel voorbeeld nemen, dat het Holland Heinekenhuis echt dit jaar voor het laatst echt onder die naam, Opereert. We willen ook graag dat er een minimumprijs komt in de supermarkten. Bijvoorbeeld Dat er dus niet meer gestund kan worden met een kratje voor 4, 5, 6 euro. Dat betekent dat je kratje nog steeds te koop is. En dat je daar ook nog steeds van kunt genieten op jouw manier. Maar niet meer tegen een hele lage prijs. Want dat trekt jongeren aan en dat trekt ook probleemdrinkers aan. Wim van Dalen van het Instituut voor Alcoholbeleid was dat... in gesprek met Jeroen de Jager. Oncologisch chirurg Marjolein de Jong denkt mee over de Alliantie. Zij is directeur van het Alexander Monroe ziekenhuis in Beeldhoven. Marco Min Visser ging er naartoe. Het Alexander Monro ziekenhuis is een gespecialiseerd ziekenhuis... voor borstkanker en uh, andere borstaandoeningen. En mevrouw de Jong is uh, directeur hier en ook oncologisch chirurg. Mevrouw de Jong, er zijn verbanden aangetoond... Hè, tussen het gebruik van alcohol en de ontwikkeling van kanker. Ja, er zijn zeker verbanden aangetoond. Zowel kankerbreed, maar ook in het bijzondere geval... is er aangetoond dat er een verhoging is van je risico... op het krijgen van borstkanker bij het gebruik van alcohol. Kan je daarmee... Alcoholgebruik vergelijken met roken? Nou, voor, nou, in het geval dat echt mensen verslaafd zijn, is die precies hetzelfde. Want verslaafd is verslaafd. En, en dat, kan, uh, dat is bij zowel drank als roken natuurlijk uh, een heel groot probleem. Maar het is met name in de categorie... eens een keer of uh, gelegenheidsdrank gebruiken is, is echt anders dan uh, roken. Ik denk dat het natuurlijk... want dat is ook de reden dat ik het goed vind... dat wij als het ziekenhuis ook hier bijdragen aan deze discussie dat het Alexander Monroe ziekenhuis zich druk maakt om lifestylefactoren breed. En één daarvan is alcohol. En in dat opzicht is het goed dat er een alliantie is... die zich bezighoudt om de bewustwording van het alcoholgebruik... in dit geval ook onder de aandacht brengt. En meer dan we er nu doen. En wij denken mee in dat opzicht. Hoe kun je nou vanuit de zorg misschien daar een betere invulling geven om dat ook te vertegenwoordigen? Je komt hier in het ziekenhuis dus patiënten tegen die eigenlijk niet genoeg wisten over de gevaren van alcohol. We weten dat 90% niet op de hoogte was of is dat er een verhoging van je risico optreedt door het gebruik van alcohol. En, dan een, en dat risico wordt hoger naarmate je meer alcohol drinkt. Daarvan vind ik het belangrijk dat je ook als instituut uh, bijdraagt... Hè, dus als ziekenhuis, om die kennis over te dragen. Want dan ga je mensen helpen om de ziekte te voorkomen. Dus wij willen niet alleen genezen... maar willen ook onze doelgroep informeren over hoe kun je het voorkomen... en hoe kun je het vroeg herkennen. Hoe ver vindt u dat zo'n alliantie uh, moet kunnen gaan? Ik denk als je alleen maar in een soort, ja, ik noem het even... de Greenpeace-modus gaat zitten, uh, zou niet mijn, uh, mijn idee zijn. Is ook, denk ik, helemaal niet, niet de weg te gaan... Maar ik vind wel dat de waarheid en de juiste informatie over uh, dingen... gewoon goed bespreekbaar moet worden en ook gedeeld moet worden. En ik denk als je, als je als alliantie daarin slaagt... om dat op een goede manier te doen... waarbij je de juiste beslissingen genomen ziet worden... en ook richt, mensen richting kunnen geven aan beleid. Met andere woorden, het moet wel anders of het moet beter. We kunnen er niet omheen. Ik denk dat we ons echt meer en meer moeten, moeten gaan interesseren voor lifestylefactoren. En die gaat de medische wereld gewoon raken. En daar moeten wij ook als mensen van kennis van ziekte... moeten wij ook meer aandacht gaan geven aan kennis van gezondheid... en voorkomen van ziekte. Al dus oncologisch chirurg Marjolein de Jong... in gesprek met mark Robin Visser. Meer over de anti-alcohol-alliantie op NOS.nl. Het is uh, ruim tien over half zes. Tijd voor uw dagelijkse portie Tech en Gadget. Let's talk about tech, baby. Op op en het is natuurlijk donderdag. Dus kijken we even naar wat er vandaag in de NOS op 3 Tech Podcast zit. Jonna Terveer van de Tech Podcast is hier. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. We hebben het eh, vandaag gaan jullie het hebben over drones. Klopt. Hoe je die uit de lucht haalt. Ja. ja, en dat is nodig, want steeds meer mensen kopen een drone. En er zijn wel regels over wat je daarmee mag. Je mag hem bijvoorbeeld niet gebruiken in de stad of in de buurt van vliegvelden. Maar um, de politie heeft op dit moment nog niet echt mogelijkheden... om zo'n drone uit de lucht te halen op plekken waar die dus niet mag zijn. En daar zijn ze ontzettend naar op zoek. Dus hebben ze een wedstrijd georganiseerd deze week in Katwijk, de Drone Clash. Daar hebben ze allemaal slimme teams voor uitgenodigd. Um, uh, ook oh, trouwens, TU Delft heeft het ook mede georganiseerd. Toch even de credits ja, geven. Ja, ja, ja. ja gaan ze boos bellen. Ja, precies. <laughs> nou, verschillende teams uh, deden daar aan mee. En uh, dan was er één Queen drone. Die vloog dan rond. En het doel was dus om die drone ja, uit te schakelen. En daar had ieder dan een uh, drone van gebouwd. Wij hadden de captain van het winnende team in de uitzending. En we vroegen hem wat hun winnende tactiek was. Onze strategie was, we maken hele snelle, wendbare drones. Die ook heel uh, stevig zijn. Dus die niet zomaar kapot gaan als ze ergens tegenaan vliegen. En dan maar gewoon zo snel mogelijk naar die queen drone van de tegenstander vliegen. En hem uit de lucht vliegen. Ja, met, met hard beukwerk dus. Vertelde ook dat hij van die spiezen erop had zitten. Dat hij hem echt... Oh. Ja, het klonk, klonk best, wel, best wel als zo'n free fight in de lucht. Ja. Nou ja, maar het werkte dus wel goed. En andere teams hadden weer andere interessante mogelijkheden. In de podcast hoor je dan wat voor de politie nou de belangrijkste bevindingen zijn. En waar ze mee aan de slag willen gaan. Interessant, wat hebben jullie nog meer? We hebben het ook over e-skin. e-skin. Ja, e-skin. Elektronische huid, maar dan of ze Engels met een streepje ertussen. Ja. Uh, Chinese en Amerikaanse onderzoekers hebben een elektronisch stukje huid ontwikkeld dat zichzelf kan helen... en dat volledig recyclebaar is. Dus moet je voor kijken, als je gewoon een huidwondje hebt, dan is je huidcellen kunnen zich herstellen en na een paar weken zie je daar niks meer van. Ja. Maar... Uh, voor elektronische apparaten is dat natuurlijk best wel heel knap... als die zichzelf kunnen repareren. Nou, dat is dus wat die e-Skin dus doet. Uh, ja, je moet je voorstellen als een soort dun plakplaatje, Daar zitten dan allerlei sensoren op. Uh, die kunnen van alles meten, zoals de temperatuur en de vochtigheid. Als je dan dat in tweeën scheurt, dan kan dat plaatje zichzelf helen... als er een laagje van chemische verbindingen aan toe wordt gevoegd. En daar kun je een apparaat weer mee maken, als dat er dan op zit? Ja, als er dus een klein beetje kapot is van dat, van dat plaatje, kan je het weer maken. Maar je kan het ook recyclen, want als het apparaat nou zo ontzettend kapot is... dat het niet met zo'n simpele actie te maken valt, uh -huh. dan leg je het in, in een goedje. Uh, ja, wat eigenlijk hetzelfde doet als wat ik net uitlegde, ja, maar dan ja. voor alles wat je erin legt en die onderdelen die worden dan weer gerepareerd en kun je dan los weer in elkaar zetten tot een nieuw apparaat, wow. dus volledig recyclebaar en dat is echt, echt nieuw. En waar moeten we dan naar bij waar? Kun je het dan voor gebruiken? Nou, je kan het onder andere gebruiken voor protheses, kan je voorstellen dat ja, die, die moeten vaak ook een, een functie van het lichaam naboten. Ja. Um, ja, je zou het ook voor textielstoffen kunnen gebruiken. Um, ja, Eigenlijk voor, voor, voor alles waar scheuren in zouden komen. Het is dus heel dun en heel elastisch. En hoe lang duurt het voor het zich hersteld heeft? Ja, dat, uh, het hele van de huid gaat het snelst. Een paar minuutjes bij 60 graden. Dan moet je het wel flink verwarmen. En een half uur bij kamertemperatuur. Nou, Dan kan je pot thee zetten, opdrinken en ja. klaar. Dus het valt allemaal wel snel. mee. Dat is heel snel. Het recyclen duurt ietsje langer. Een half uurtje bij 60 graden Celsius. Of... 10 uur bij kamertemperatuur. Maar ja, weet je wel, uh, dan is het, uh, als, je naar je als je terugkomt van je werk, is het zo'n beetje klaar. Is het al gemaakt? Ja, nou, klopt. Nou, we gaan er naar luisteren, want het zit allemaal dus in de NOS op 3 Tech podcast. Vindt u in uw favoriete podcast-app <lacht> en in de site en de app van NPO Radio 1 onder podcast. Dankjewel. Yes. Jonna, verkeersinformatie. alleen de geest bij de AWB. Waar staat het stil? Het staat uh, behoorlijk stil op de A28 vooral. Dat is echt een file die eruit springt. Van Zwolle naar Amersfoort. Tussen de afrit Ermelo en Nijkerk, 8 kilometer. De vertraging is daar drie kwartier door een ongeluk. Ze zijn aan het bergen daar. je loopt niet zo gebogen. Denk je dat ze je niet mogen?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 Domme, domme Sammy, kijk niet om zich heen, doet alles alleen, begint We de wereld heel gemeen. Sammy wil bij niemand horen, zich door niets laten verstoren, toch voelt hij zich soms verloren. Sammy, hoge toren, Sammy kan niet aan. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, want daarboven lacht de maan. Sammy wil met niemand praten, maar toch voelt hij zich verlaten. Waarom voel je je verlaten Sammy op de straten Sammy van de straat Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy Want dan word je lekker naar. Sammy, kom kromme Sammy Dag Sammy, domme, domme Sammy Kijk niet om zich heen Doet alles alleen Hij We vindt de wereld heel gemeen Sammy wil haar wel veranderen Maar is zo bang voor de hand.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 Ramses Shafi met Sammy. Europa ligt vol stokoude wegen bij elkaar. Een netwerk van geschiedenis van een miljoen jaar. Voor schrijver en radiomaker Matthijs Deen was het een uitgangspunt om die wegen af te reizen. En heroïsche vergeten verhalen na te gaan. Over die avontuurlijke tocht schreef hij een boek over oude wegen... en hij verwerkte daarin ook het familieverhaal met de eend. Die goede oude Franse De jouveaux die dit jaar 70 is geworden. Jeroen Wilaert stapte in bij Matthijs Deen. Over oude wegen gaat het naar de weg tussen Overberg en Veenendaal. Gehuurde eend, paraplu op wielen, Matthijs Deen... Ja, en het gaat om deze... Het gaat hierom, hè? Het gaat om deze bulten in de weg. Voor ons vroeger was dit een grote gebeurtenis, Omdat het... Nu stelde het niet zo veel meer voor. Maar als kleinkind... Was je in de auto... Met mijn vader en mijn broers en mijn moeder... Onderweg naar opa en oma. En dan was het gewoon van groot belang... Dat mijn vader over deze heuvels die we zo net alweer hop, <laughs> achter de rug hebben... met grote vaart in de richting van uh, opa en oma reden. We zaten dan als drie kleine jongens achterin... en elke keer als we over zo'n bult gingen... dan riepen wij heel hard hoehoe. En dat was dus het hoehoe-weggetje. Dat was een groot feest. Het waren eigenlijk maar twee bulten in de weg... en als je ze nu bekijkt, dan stelt het niet zoveel voor. Maar zo'n weg naar opa en oma dat lijkt maar een gewone weg. Maar mijn vader zei altijd... ja, maar dit is wel de E8, jongens. Die loopt van Londen naar Moskou. En toen kreeg ik het idee... dat juist in iets heel normaals, iets heel gewoons... daar schoot het grote in, als je begrijpt wat ik bedoel. Het lijkt maar een kleine weg... maar het maakt onderdeel uit van een heel groot verhaal. En wat ik eigenlijk geprobeerd heb in het boek... is van hele gewone wegen die door Europa gaan om daar de grote verhalen van te vertellen. Want, kijk, de Amerikanen die hebben ook hele gewone wegen... die door het land uh, rijden. Maar dat zijn voor hun geen gewone wegen. Dat zijn mythes, zoals de Route 66 of de Lincoln Highway... of de Pan-American Highway. Dat zijn verhalen die verbonden zijn aan heroïk. <laughs> het is de fascinatie... ...voor het verkeer van de geschiedenis. En die verhalen liggen toch op al die oude wegen. Kijk, onder elke voetstap ligt een vorige. Onder elke snelweg ligt een karrespoor. Er lopen en reizen al... ...als je de Homo erectus en de Homo antecessor meeneemt... ...een miljoen jaar lang mensen op grote afstanden door Europa. En waarom zouden we daar die verhalen niet vertellen? En waarom zouden we daar niet trots op zijn? Een aantal van die verhalen zijn buitengewoon heroïsch. Ik ben naar Marokko gereden, ben naar Bulgarije gereden... Ben naar Wit-Rusland gereden. De ene keer achter de soldaat van Napoleon aan... de andere keer achter de allereerste homo erectus... die Europa binnenkwam lopen aan... En een van de verhalen die ik erg mooi vond was de uh, veroveringstocht van de Kimbren. Die uh, door de zee verdreven waren uit Denemarken. En die in de tweede eeuw, voor het begin van de jaartelling. een enorme afstand hebben afgelegd. Vooral langs de rivieren, langs de Elbe, langs de Donau. Helemaal tot in Tracië, wat nu Bulgarije is. We stoppen even bij uh, Boshotel Overberg. We kunnen we even rustig citeren uit het boek. Ik lees: De Kimbren zouden op een zoektocht naar nieuw land tussen 113 tot 101 voor Christus oorlog voeren met de Romeinen. Maar voordat die oorlog begon, waren ze al jaren hobbelend, plunderend, gastvrijheid genietend of hongerlijdend op reis geweest door noodweer en koude nachten onder een vriendelijke zon over uitgedroogde rivierklei en als ze vee meevoerden, bijna altijd omringd door vliegen. Maar er hoorde ook een ketel bij. De ketel van Bojorix. Ja, het is de ketel van Bojorix. Ik, ik heb eigenlijk het hoofdstuk de ketel van Obelix genoemd. Omdat, uh, omdat dat uh, is een Thrasische ketel. Die uiteindelijk in, in Denemarken is teruggevonden. Maar waarvan je kan zien dat hij buitengewoon waardevol was. En dat hij uh, ooit gemaakt is in wat nu Bulgarije is. Er staan allerlei... Uh, Tafereelen in, waaronder een stel uh, Keltische krijgers die voor een ketel staan <laughs> om, daaruit, uh, om daarin te worden ondergedompeld door een godin. en daarna zijn ze onkwetsbaar. Dat is het, het verhaal van, natuurlijk van het Gallische dorp. Dat is uh, gebaseerd op die ketel. Mijn, mijn vraag was, hoe is het in godsnaam mogelijk dat die ketel die in Trazië gemaakt is helemaal in Denemarken is terechtgekomen? Dat blijft het blijft met mysterie's omgeving. Ik heb één van de scenario's heb ik helemaal uitgewerkt. En ik heb dat ook gedaan. Niet alleen om zo'n lange reis door heel Europa een verhaal te geven, maar ook om te laten zien dat het eigenlijk eerder regel was dan uitzondering dat er door Europa gereisd werd. En dat de Europeanen eigenlijk al duizenden jaren op drift zijn. Ze zijn niet pas gaan reizen toen de stoomtrein kwam. Ze hebben altijd gereisd. En er waren buiten gewoon heroïsche en prachtige en dramatische en verdrietige verhalen. Allebei. Het is een ontdekkingsreis door de geschiedenis geworden. Ja, over Oude wegen. Uh, ook voor mijzelf. En uh, ik ben eigenlijk daardoor alleen maar meer van Europa gaan houden. Terug dan maar naar de tijden van nu. Ja, kijk of je wil starten. Ja. Zullen we nog een keertje gaan vliegen? Bijdrage van Jeroen Wielaerts. Schietpartij op een school in Florida eiste gisteren 17 levens. Meteen na zes hebben we het erover. President Trump pleitte ze juist in zijn toespraak voor christelijke naasteliefde. Over vuurwapens zei hij niks. NTO Radio 1. Morgenavond van half acht tot half negen. Mandjaren. Viskoopman en kookboekenmaker Bart van Olven over zijn prijswinnende boek Bart's Vistails, Susha Den Hoep proeft currypasta en Karin van Münster bespreekt een kookboek over Georgië. Luister naar Mangiare. Morgenavond van half acht tot half negen. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle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 Zo vergroot je hun kans in de samenleving. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Combineer het Aftronic-aanbod nu met onze andere acties. Kijk snel op audi.nl. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Even ontsnappen aan de dagelijkse hectiek. Met kras een weekendje uitwaaien aan de kust... Een weekendje fietsen door de bossen. Of een bijzonder weekend overnachten in een historisch kasteel. Dicht bij huis, maar toch even er helemaal tussenuit. Ga naar kras.nl voor honderden scherp geprijsde weekendjes weg. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is gras. Een goed idee is onbetaalbaar. Daarom maken wij de domeinnaam lekker goedkoop. Het eerste jaar voor maar 1 euro. Klik en klaar op mijndomein.nl.